In de Sovjet-Unie is een 50-jarige landarbeider de vader geworden van zijn eigen broer. Hm? De man bracht zijn tweelingbroer ter wereld die als een versteend embryo in zijn borst had gezeten. De chirurgen beschreven het geval als bijzonder, maar zeker niet exclusief. Ja. Wanneer kom je tevoorschijn? Ik zit net, schat. Hoe lang duurt het, denk je? Dat kan ik niet zeggen, zolang het nodig is. Ja, nou weet ik nog niks. Het punt is dat ik het ook niet weet. Ik wil niet de hele avond weer alleen doorbrengen. Hoor je me? Ja, schat. Geef dan antwoord, ik ben elke avond al alleen. Dat kan ik ook niet helpen. Wie dan? Ik soms? Ik kan er niets aan doen, dat moet je toch begrijpen. Wees nou redelijk. Je hebt je weer geïnstalleerd voor een lange zit, niet? Met je krant en je sigaretten en je radio. Oh, zeg maar niks. Ik weet het wel. Vanavond duurt het niet zo lang, Annie. Heus, je zal het zien. Ik hoop het, Henk. Ik hoop het. Rust, dat moet ik hebben. Rust is het allerbeste, snap je? Oh, ze is er niet meer. Spaar je adem. Ik denk dat ik maar een sigaret opsteek. Ja, dat doe ik. Hé, hey, baasje, ik kan nou niet met je uit. Ga maar naar het vrouwtje. He? Doe maar, braaf beest. Stil, stil, koest. Kruis. Wie heeft die hond opgevoed? Ik heb die hond opgevoed. En hoe kan ik zo nou de krant lezen? Is je nou uitgeblast? is er? Kijk even wanneer oom Gerard jarig is, wil je? Wat? Kijk even op de kalender wanneer oom Gerard jarig is. Hoe ja, moet dat nou? Graag, ja. Oh. Moet uh. één van deze dagen zijn. Uh. Verdorie. Wat doe je? De kalender valt van het haakje. Uh. Uh. En waarom wil je eigenlijk weten wanneer die jarig is? Feliciteren natuurlijk. <laughs> wat een vraag. Ach, dat heeft toch geen zin. Als jij later eenzaam en alleen je leven in een bejaardentehuis leidt... ...zou je maar wat blij zijn als je met je verjaardag een gelukwens van je familie krijgt. Gij weet toch niet meer wie we zijn. Dat weet je niet zeker, met om Gerard. Af en toe heeft hij nog een helder moment. Nou, volgens mij is hij nooit helder geweest. Herinner je je nog op onze koperen bruiloft? Toen ik jou vroeg wat ik op het feest deed? Ja, ja, erg leuk. Om je dood te lachen. Toen had hij een glazen te veel op. Ik, ik, ik zie hem nergens staan, hoor. Ach, ik weet niet waarom je kwaad wordt. Je hoeft alleen de datum op te zoeken. Ik schrijf de brief. Het is jouw oom dan ook. Ik schrijf altijd de brief hier. Krijgen we dat? Ook aan jouw oom. Ja, ja. Aan je hele familie. Oh, wacht. Ik heb het al. Nou? De 27ste. 27? Goed. Bedankt. En kan ik nou verder met rust gelaten worden, denk je? die hangt ook weer. Gekke oom, ik zet lekker wat muziek aan. Een mooi concert. Dat zou niet onaardig zijn. Maar hé, nee, dat is allemaal waardeloos. Het is fraai hoor. Wat is dat? Hey. <laughs> Hallo. Oh nee, oh nee. blijf heb je hem van hiernaast weer. Beste keer hoor. Ja, wat mankeert hem? Eigenlijk wil hij die deur soms kapot hebben. Amigo! Als ik nou heel stil hou, dan gaat hij misschien weg. Zeg eens wat? Laat hem eens hemelsnaam weggaan. Ik weet dat jij daar bent. <laughs> ik ben bang dat er geen ontkomen aan is. Hij is al volhouder. Henk de in naam de red. <laughs> um, wie is daar, Dat is een goeie, wie is daar? Ik ben het oude jongen. Wie is ik? <laughs> wie is ik, grappenmaker? <laughs> je buurman. Oh, dag, buurman. Zie je wel, ik wist al dat je hier was. Nee, ik vroeg aan Annie waar, waar je uithing. Waar denk je dat hij uithangt, vroeg ze. Niks zeggen, zei ik. Ik kan het zo wel raden. <laughs> ik kan het zo wel raden. Is het Wim is, kerel? Uh, nee, hoor. Zit het niet lukken? <laughs> ik heb wat tijd nodig. Volgens Annie zit je daar alweer uren. Annie ja, overdrijft, zoals gewoonlijk. Weet je wat jij moet doen? Zeg het eens. Je moet pruimen eten, man. Pruimen? Nee, toch. Ja, helpt heel goed. Je meent het. Wist je dat niet? Dan was ik zelf nou nooit opgekomen. Pruimen ja. zijn zeer geschikt in jouw geval. Ach, ga weg. Dat is algemeen bekend. Nou, uh, bedankt voor de tip. Dikste danken, beste vriend, dikste danken. Uh, uh, uh. Hij komt ergens voor, ik weet het. Ik ken hem langer dan vandaag. Lekker weertje, vind je ook niet? Huh? Uh, ja, ja, ja, heel lekker. Een flinke verbetering. Zeker. Mag ook wel. Ja. Het is niet veel soeps geweest de laatste tijd. Hij is toch niet gekomen om over het weer te praten? Nee, hij wil iets van me lenen, dat is vast de prik. Misschien krijgen we nou eindelijk nog een goede nazomer. Maar dit keer zal hij zijn zin niet krijgen. Dat hebben we wel verdiend. Daar zal ik voor zorgen. Wat? Wat, Wat zeg je? Nee, ik dacht dat jij iets zei. Ik niet. Oh, oh. <laughs> Hoe is het met je zoon? Met Frank, uitstekend. Hoe bevalt het hem in dienst? Gaat wel. Hij wilde eerst niet, hè? Nee, hij voelde er niet veel voor. Die jongens van tegenwoordig weten niet wat goed voor zich... Maar uh, nou valt het hem allemaal erg mee. Nou ja... Het is een mooie tijd, toch zeker? De mooiste tijd van je leven. Nou... Zo heb ik er altijd tegen aangekeken. Nou, niet direct de mooiste tijd. Voor mij was het onvergetelijk, heerlijk waar. Zeg, nou ik je toch spreek. Aha, nou komt het. Ik wil je iets vragen. Ga je gang. Jij hebt toch een boor, is het niet? Ja. Een elektrische boor. Dus dat is het. Zou ik die kunnen lenen? Jij wil mijn elektrische boor lenen? Als dat zou kunnen. Het zit namelijk zo, ik moet daar dingen ophangen hier en daar. Een schilderij in de slaapkamer en een plank in de keuken, je kent het wel... Ria begon er genoeg van te krijgen dat het nog steeds niet gebeurd was. Ze wilde niet uh, dat ik het nog langer uitstelde. Dus ik heb haar beloofd dat ik vanavond alle karweitjes zou doen. Maar ik heb dus zelf niet zo'n handige geboren. En toen dacht ik... Zeg, je bent er toch nog wel? Ja. <laughs> uh, wat zei ik? Je zei, maar ik heb dus zelf niet zo'n handige geboren. En toen dacht ik... Oeh, ja... En toen dacht ik, ik kan waarschijnlijk die van goede ouwe Henk wel lenen. Hij heeft vast geen bezwaar. Uh, nou, je had het gezegd. Ah, ik wist dat ik op je rekenen kon. Ik wil niet kinderachtig lijken, je maar... Je bent geweldig in één woord. De grasmaaier heb ik ook nog steeds niet terug. Reuze geschikt van je. En dat na, oh, wat is het, drie weken? Oeh, blijf rustig zitten, ik vind hem wel. Ja, ik heb helemaal niet gezegd dat je... Als ik ooit wat voor jou kan doen, dan hoor ik het wel, hè? Ja, wacht nou even. Ja, maar. Doeg. Buurman! Buurman! Kom terug! Blijf uit mijn garage! Raak niks aan! Ik, ik wil het niet hebben! Vertrouw ik nog aan toe. Hij heeft het hem weer gelapt. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Hij is zo brutaal als de beul. En daarom krijgt hij het voor elkaar. Ik, ik, ik, ik, ik, ik kan het niet uitstaan. Ik, ik, ik, ik haat hem! Ik haat hem! Ik haat hem! Wat is er aan de hand heen? Die schreeuwt de hele straat bij elkaar. Uh, waar is die? Wie? De buurman. Die is net achter de deur uitgegaan. Ja, hou hem tegen, Annie. Wat zeg je me nou? Hou hem tegen. Waarvoor? Hij pakt mijn boor weg. Mijn dure elektrische boor met hulpstukken. Ik wil niet dat hij hem leent. Dat had je dan tegen hem moeten zeggen? Ik heb het tegen hem gezegd en hij deed net of hij me niet hoorde. Waar heeft hij hem voor nodig? om gaten te boeren natuurlijk. Uh, waar anders voor... Hou je rustig. Ja, hij he? moest een paar dingen ophangen. schilderijen, in de keuken, en planken in de slaapkamer. Of, uh, of was het andersom. Maar oh, ja. Dan brengt hij hem zo wel weer terug. Ah, waarom maak je zo terug? Ja, dat is het hem nou juist. Hij brengt nooit wat terug. Hij heeft mijn grasmaaier nog en mijn diaprojector en mijn zakrekenmachine. En, oh! Nou, en, en... Hij is wat langzaam met dingen terugbrengen. Dat is toch geen ramp. Waarom schaft hij zelf geen boeren aan? Hij, hij, hij werkt in het onderwijs. Hij is een goed betaalde leerkracht. Hij moet zich toch een boor kunnen veroorloven. Maar nee, hij leent termijnen wel. Dat is makkelijker. Wat kan jij zeuren over een onnozele boor? Het gaat om het principe. Het principe? Nou, hij, hij moet niet voortdurend van alles lenen. Hè? Het gaat mij helemaal niet om die boor. Goed, God, en ik kan er natuurlijk niet eens mee omgaan. Dat zal wel meedoen. Ja, weet jij hoeveel dat apparaat wel gekost heeft? Ja. Ik ben er weer in gelopen. Hij gaat gewoon zijn gang. Hij pakt gewoon wat hij pakken kan. Hij komt ook altijd als ik op het toilet ben, zodat ik hem niet kan tegenhouden. Ergens anders dan op het toilet treft hij je, je nooit aan, Henk. Hij is ontzaggelijk sluw. Oeh, wat is die vent sluw? Schij uit alsjeblieft. Dat gaat jammer van jou. Krijg er een punto van. Wat? Je eigen buurman leentje boor. Dat is alles. En zou ook voor ons klaarstaan. Het is een vreselijke, aardige man. Die van hiernaast? Die bietser. Hebben we het eigenlijk wel over één en dezelfde persoon? Hij is erg charmant. Wat? Hij complimenteerde me daarnet net nog met mijn Gripse dierenmodellen. Hij zei dat ik moest gaan exposeren. Oh ja, zei hij dat. Ze zijn alle twee erg hartelijk. Ik geloof mijn oren niet. We hadden het veel slechter kunnen treffen met onze buren. Jij kent ze niet. Wanneer kom jij nou ooit bij over de vloer? Ik kom vaak genoeg bij over de vloer en ik voel me er altijd erg thuis. Nou, dat is niet verwonderlijk. Het staat daar vol met spullen van ons. Ach, hou toch op. Ik wil er niks meer over horen. Kan ik de koffie inschenken? Wat? Nee, nee, nee, nog niet. Wanneer dan? Ach, zometeen. Wanneer is zometeen? Straks. Maak je voort? Jut me niet op, Annie. Dat kan ik niet tegen, dat jij dat nog niet weet. Annie. Annie. Dat is altijd zo'n vervelende gewoonte van je. Als ik aan het praten ben, dan loop je weg. Dat, dat, dat, dat irriteert me mateloos. Laat ze het. De avond begint pas. Wat een leven, wat een leven. En kan die hond misschien uitgelaten worden of is dat ook te veel gevraagd? Zee. Hm, dat begint al meteen moeilijk. Ik ken geen eilandengroep in de Middellandse Zee. Als ik de eerste letter nou wist, dat zou wel schelen. Henk? Ja? Er is iemand voor je. Voor mij? Wie dan? Meneer Gerritsen. Meneer Gerritsen? Nooit van gehoord? Meneer de Wit. Uh, uh, goedenavond. Goedenavond. Moet u mij hebben? Jazeker. Als u dan een ogenblik in de woonkamer zou willen wachten. In de woonkamer? Ja, ik, ik kom er zo aan. Dat, dat is niet nodig. Oh, het is wat lastig praten door een dichte deur, vindt u ook niet? Nee. Het gaat prima. Ja, Henk, het gaat prima zo. Oh. Als Annie nog eens wat weet. Ik, ik geloof niet dat ik u ken, meneer Gerritsen. Natuurlijk wel, Henk. Ik heb je zo vaak over meneer verteld. Hij heeft vorig jaar zijn vrouw verloren. Oh, dat is tragisch. Ja, ze was een goed mens, mijn Emma. Ik kan niet anders zeggen... Ze was altijd even opgewekt en zorgzaam. En eens was ze er niet meer. Haar hart begaf het, ziet u. Ach. Ze is nooit erg gezond geweest, mijn Emma. Nee? Nee, maar uh, klagen deze niet. Er is in de bijna veertig jaar dat ik met haar getrouwd ben geweest, nooit één klacht over haar lippen gekomen. Hoor je het, Henk? Ja, ja, ik hoor het. Ik mis haar verschrikkelijk, dat kan ik u wel vertellen. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan haar denk. Geen dag. Dat kan ik me voorstellen. Ik heb echter aanvaard dat ik alleen door het leven verder moet. Ik heb geen kinderen of familie, weet ik u. Ik heb niemand. Maar uw vrouw, die is mij geweldig tot steun. Dat is mooi. Ik doe wat ik kan. Ze komt geregeld bij me op de thee. Kijk eens aan. Meneer Gerrit, ze zet heerlijke thee. <gacht> Dank je, kind. Heerlijke, sterke thee. Ik heb een hekel aan dat schroppige doel. Zo denk ik er ook over. Mij kan ze niet sterk genoeg zijn. Precies. Prachtig. Een conversatie over thee heb je ooit Weet je het nou weer, Henk? Weet ik wat? Je houdt het niet voor mogelijk. Ik vertel hem altijd waar wie ik op bezoek ga. Maar hij luistert nooit. Ja. Het is om wanhopig van te worden. Het gaat bij hem met één oor in... en het andere oor weer uit. Zo, zo. Hoe verzint het? Uw vrouw is een goede vriendin van me geworden... meneer de Wit. Toen me destijds verteld werd... dat er een vrijwilligster langs zou komen... Toen kon ik niet vermoeden dat er zulk een fijn contact tussen ons beiden zou ontstaan. Annie is een erg lieve vrouw. Ze heeft een hart van goud, niet minder. Verstaat u me? Een hart van goud. Ja, ja, ja, van goud, ja. U maakt mij helemaal verlegen, meneer Gerrit. Nonsens, kind, het mag best eens gezegd worden. Annie babbelt altijd heel gezellig met me, meneer De Wit. Oh ja? Oh ja. Over uw gezinnetje en dergelijke, hoe gelukkig u bent met mekaar. Dat klopt. Heel gelukkig. Over uw zoon, die zijn dienstplicht vervult. Ah, ja. U zult wel trots op hem zijn. Enorm. Wat leuk. Van Annie hoorde ik ook van uw functie bij de bank. Oh? Nog zo jong en dan toch al zo'n hoge functie. Dat is niet niks. Ach. Nee, nee, nee, het is bewonderenswaardig. <laughs> Dank u. <laughs> Ik weet ook alles van uw probleem. Huh? Ik begrijp niet wat u bedoelt. Natuurlijk wel, Henk. Ik heb geen probleem. Sinds wanneer? De vartoolie. ze heeft hem over mijn probleem ingelicht. U hoeft zich er niet voor te schamen... We zijn volwassen mensen onder mekaar. Honderdduizenden landgenoten hebben er last van. Ik heb er zelf ook last van gehad. Meneer heeft er zelf ook last van gehad, Henk? Het is niet waar. Toch wel? Toch wel? je, dan ik wel een papegaai. Jarenlang heb ik niks anders dan ellende gekend. Totdat ik op yoga ging. Wat zegt u? Totdat meneer Gerritsen op yoga ging. Op yoga? Is dat niet interessant? En al na een paar maanden... waren mijn problemen verleden tijd. Al na een paar maanden, Henk? Dit gebeurt niet echt. Ik, ik, ik, ik droom. Dat kan niet allemaal. Straks word ik wakker. Het gaat erom dat je je moet ontspannen. Dat is het hele eieren eten. Zolang je gespannen bent, dan blijven de moeilijkheden bestaan. Werkelijk. Met yoga leer je jezelf te ontspannen. En daarom is meneer vanavond hier. Niet waar? Ja. Ik dacht bij mezelf. Ik ben er zo mee geholpen. Dat moet ik aan anderen doorgeven. Wat aardig van u. Oh, het is niks, kind. Het, het, is, het is onvoorstelbaar. Vroeger had ik zemelen, meneer De Wit. kilo zemelen heb ik naar binnen gewerkt. Het hielp allemaal niks. Ik heb middelen geslikt. De toestand werd er alleen maar erger door. Wat de misère ik ga meegemaakt heb. Op het laatst was ik ten einde raad. Dat kan ik u wel vertellen. Totdat ik dus op zekere dag over een yoga club las. Yoga verandert uw leven... Zo heet het artikel. Yoga verandert uw leven? Exact. Onderbreek meneer toch niet steeds, Henk? Eerst dacht ik, dat is niks voor mij. Ik zie me al, dacht ik. Trok me absoluut niet. Maar toen had ik het erover met uw vrouw. Ik liet haar het artikel lezen. En weet, weet u wat ze zei? Ik heb geen idee. Ze zei, probeer het. Ga eens een kijkje nemen. Het verplicht u tot niets. En wie weet is het ontzettend leuk. Dat zei ze. Ja. Ik vond namelijk dat meneer eruit moest. Hij had al zo lang binnen gezeten. Hij moest weer eens onder de mensen. Dat zou hem goed doen. Wat afleiding kon hij wel gebruiken. Nou, en of het me goed gedaan heeft. Ik ben blij dat ik gegaan ben. Ik ben een trouw lid van de club geworden. En het heeft mijn leven inderdaad veranderd. Ik ben weliswaar de oudste deelnemer, maar ik voel me erg jong. Ik kan alles weer aan. Het is magnifiek. Ik voel me ontspannen en vrij. Vrij, vrij, vrij. vrij? <lacht> <lacht> Meneer Gerrit, het toch kalm aan. <lacht> waarom, oh, waarom moet mij dit overkomen, ...moeilijkheden met de stoelgang heb ik niet meer. Fantastisch, hè, Henk? Ja. Wat zeg je? Fantastisch, ja. U zal er ook baat bij vinden, meneer de Wit. Ik, zonder enige twijfel. U moet het er eens op wagen. Wie niet waagt, die niet wint. U kent het spreekwoord. Ik heb het adres van de club voor u opgeschreven... Wat, hè? U kunt inlichtingen inwinnen. dat kost niks. Maar ik... Is dat niet attent, van meneer? Het is geheel vrijblijvend. Nu is het genoeg, dit wordt te dol. Ik, ik had het bij me gestoken. Waar, waar heb ik het nou? Eens... Oh ja, hier, hier. Ik schuif het onder de deur door. Hé? Huh? Daar komt het. Let op, Henk. Ik geloof dat ik krankzinnig was... Na vanavond kunnen ze me opsluiten. Pak je het aan, Henk? Ziet u het? Uh. Doe nou. Ja. Heb u het? Ja, ik, ik heb het. Fijn. Volgt u mijn raad op en meldt u zich snel aan. Ik, uh, ik zal erover nadenken. Het is meer dan de moeite waard. Ik zal erachterheen zitten. Laat u dat maar aan mij over. Goed, goed. Nou, nou, nou moet ik gaan. En nou al? Ja, kind. Oh, dat is jammer. Het was erg gezellig met u gesproken te hebben, meneer de Weer. Uh, uh, ja, ah, ja, ja. Moeten we beslist nog eens doen. Ik laat meneer even uit, hè? Oké. Okay. Goedenavond. Het is geen goede avond. Het is een waardeloze avond. Als ik het niet zelf had meegemaakt... dan zou ik niet willen geloven dat zoiets kan gebeuren. Ik zou niet, niet kunnen geloven dat er zoiets kan gebeuren. Maar dit zal ik Annie betaald zetten. Ik laat het er niet bij. Als ze dat denkt, heeft ze het bij het verkeerde eind. Ik zal een hartig broertje met haar wisselen. Annie? Annie? Wat is er? Wat er is, moet je dat nog vragen. Is het geen bijzondere man? Zeg eens. Hoe haal jij het in je hoofd om hem te vertellen van mijn stoelgang? Jouw stoelgang beheerst ons leven. Ik van er vanzelf op. Het gaat niemand iets aan. Schreeuw niet tegen me. Hoe durf je tegen me te schreeuwen? Ik heb recht op mijn privacy. Ik vind het erg lief van hem dat hij voor jou al die moeite heeft gedaan. Hij is knettergek. Doet u dat wel meer? Papiertjes onder toiletdeuren van anderen schuiven? het is het idioot voor woorden. Ga er nou maar op af. Misschien helpt yoga jou ook. Ik pik er niet over. Nee. <sacht> <Ja>. <sacht> Raad eens wat ik in mijn hand heb. Hoezo? Een boodschappenlijstje. Wat? Hij heeft een oud boodschappenlijstje onder de tuur. Zou ik erop liegen? Wat staat erop dan? Eén kuipje margarine, een half ongesneden bruin, suiker en kattenbrokjes. En op de achterkant? Misschien staat het adres op de achterkant. Nee, nee daar staat helemaal niks. Vind je dat om te lachen? Ik vind het om het te besturen. Hij heeft dit verkeerde papier. Ja, ja, dat is duidelijk. Ik zal hem morgen om het adres vragen. Ja, als je dat maar laat. Ik ga niet op yoga. Er moet iets gebeuren. Het is werkelijk schitterend. Zo gaat het niet langer, zeg nou zelf. Als ik niet constant lastiggevallen word, dan gaat het best aan Ah, Ach, met jou valt er niet te praten. Ga televisie kijken. Ja, doe dat maar, schat. Is er wat leuks? Er is zo dadelijk een film met Robert Redford op Duitsland. Robert Redford wordt je verering voor hem dan nooit minder. Nee. Het is maar een heel klein mannetje, weet je dat... dat? Heb ik ergens gelezen? Kan wel zijn, maar zijn uitstraling is erg groot. Zijn uitstraling is erg groot. Belachelijk. <nibbles holding nú�67> The <concentrate> better, <io -iffs> <sighs> <Mechanics> Door. De krant heb ik uit, inclusief alle kleine advertenties. Daar valt niks meer te lezen. Ik zou de muurtegeltjes kunnen gaan tellen. Maar ik weet al hoeveel het er zijn, dus dat doe ik maar niet. Het plafond mag wat eens gewit. Vliegen. Ze komen op het licht af en vervoeren levend stomme beesten. Mijn buik. Mijn arme buik. Waarom moet ik zo lijden? Waarom kan ik niet gewoon gaan zitten en binnen een paar minuten klaar zijn? Kom je binnen, doe wat ik moet doen en stap sluitend weer op. Oh, dat een centje pijn. Het is nauwelijks de omgeving nog de situatie voor iets vrolijks. Ik heb mijn koffie dus ook weer gemist. Dat gebeurt elke avond. Ik heb trek in een borrel. zou ik aan iedereen durven vragen. <lacht> ik weet al wat ze zou zeggen. Ze zou zeggen, kom hem maar halen. Schenk hem zelf maar in. Ik bedien je niet op het toilet. Een fris toilet. Trek aan het touwtje. Verrukkelijke roze geur. Zal ik vanavond nog aan het touwtje van de vastlisser mogen trekken? Ik betwijfel het zoals de zaken er nu voor staan. Nee, nee, dat moet ik niet zeggen. Het komt er nog wel van. Ik, ik moet optimistisch zijn. Ik, ik moet geduld hebben. Ik blijf net zo lang zitten totdat ik. is er? Zijn wij tegen de nieuwe busroute? Huh? Er is hier een mevrouw van het actiecomité die ernaar vraagt. Ik weet niks van een nieuwe busroute. Hebt u dan geen stensel ontvangen, meneer? Pardon? Wie is dat? Nee, hè, Henk? Uh, uh, nee, nee, we hebben geen stensel ontvangen. Nee, dus iedereen heeft geen gehad. Weet het zeker? Wij hebben echt niks gekregen. Dat, dat, dat begrijp ik niet. je zeurt haar over een stensel. Als u mijn man nou eens uitlegt waar het over gaat, ja. zou u dat willen doen? Wat? Uh, nee, nee, nee, dat doe ik niet aan mee. Tuurlijk, met alle plezier hoor, ja. Ach, verdomme, ik ben weer de pineut. Fijn. Wat, wat is dat voor mens? Meneer. Ik kan niks zien, ze staat te dicht voor het sleutelgat. Johoe. Ik, uh, ik luister. Het betreft de route over de Parallelweg. Die wordt verlegd naar onze straat. Oh. De vervoersmaatschappij beweert dat daar verkeerstechnische voordelen aan verbonden zijn. Nou, wat gaat mij dat noemen? Dat zal maar een zorg zijn. Dat houdt in dat er binnenkort vier keer per uur een bus langs uw en mijn huis zal komen. En daar protesteren wij dus tegen. Wij? Enkele bezorgde buurtbewoners. We willen geen bus en helemaal geen houters. Dat geeft maar oponthoud. Dat zou kunnen. Bovendien, de straat is niet berekend op een bus. Hij is te smal. Nou, en u weet wat dat betekent. Nee, wat betekent dat? Dat men binnen de kortst mogelijke tijd een parkeerverbod voor één kant zal gaan invoeren. Nou, als u het zegt. Kostbare parkeerruimte zal worden opgeofferd. U bent goed op de hoogte. En dat kunnen we niet gebruiken. Niet dat we tegen het openbaar vervoer gekant zijn... In de hemel het. Integendeel. Maar dit mag niet doorgaan. We moeten protest aantekenen bij de maatschappij en bij de gemeente. En daarom gaan we de huizen langs. Sluit u zich bij ons aan? Wat, wat wilt u precies van me? Alsof ik dat niet weet. Uw steun, uw handtekening. Samen staan we sterk. Ja, ik... Uh... We doen allemaal mee. Ik, ik denk niet dat ik zoveel last van die bus zal hebben. We kunnen niet zonder u. Ik ondervind meer hinder van mensen aan de deur. Als buurtbewoners moeten we solidair zijn. Bent u daar niet mee eens? Nou, iedereen moet mij hebben. Alleen dan behalen we resultaat. We moeten ons verenigen. En ik slik het maar als een sul. We laten ons niks opdringen. We zijn volmondige burgers, waarom niet, meneer? Nou, er moet een eind aan komen. Waarom niet? Ik moet krachtig optreden. Meneer? Ik doe niet mee. Wat? Uh, u verstond me wel. Uw handtekening, meneer. Die krijgt u niet. Hoe bedoelt u? Spreek ik geen Nederlands? Uw handtekening voor de actie. Ik geef hem niet. Maar het is voor een goed doel. Uh, vandaag is het de bus en morgen is het weer wat anders. Help u erbij. Ik ken jullie. Meneer, alstublieft. U kunt beter gaan. Zoiets hebben we toch nog nooit meegemaakt. U, u, u bent een asociaal persoon. Gaat u. Vooruit. U zou enige beleefdheid in acht kunnen nemen. Bent u nog niet weg? Goed, meneer. Ik wil met rust gelaten worden. Dat is alles wat ik wil. Een man heeft er toch zeker recht op met rust te worden gelaten... in het kleinste kamertje van zijn huis. Wat was dat allemaal, Henk? Voortaan scheep je me niet meer op met zoiets, Annie. Sorry hoor. Maar ik wilde niks missen van de film. Het was net zo spannend. Een actiecomité tegen een nieuwe busroute. Nou, we hebben wel zo'n beetje alles gehad. Mopper komt. Laat maar. Nog gefeliciteerd. Waarmee? Je hebt je eigen record verbroken. Oh, gut, gut, gut, wat geestig. Zo lang heeft het nog nooit gebeurd. Denk je soms dat het een Lolletje voor me is om hier te zitten? Ik geloof waarachtig dat jij dat denkt. Jij groeit dicht, dat is het. Je hebt geen beweging meer. Dat is de oorzaak van alle ellende. Het is zo simpel, je eet veel te veel. Weet ik, weet ik, ik ben zwak. Maar je kookt ook zo verdraaid, heerlijke. Heerlijke ochtend, mijn moeder. Huh? Vergeef me maar. Excuse. Je bent te zwaar. Vroeger deed je nog iets aan sport, toen had je geen problemen met de stoelgang. Je zwom en je fietste, je tenniste zelfs. Ja, daar had ik dan ook toch de tijd voor, hè? Nou, niet meer met deze baan. Ik heb de tijd niet meer en de fut niet meer. Ik ben bek af als ik thuis kom. Vertel mij wat. Je wilde toch dat ik personeelchef zou worden, schat? Uiteraard. Nou, ik heb er hard voor gewerkt. Ik ben toch tevreden? We zijn erop vooruit gegaan. We zullen de hypotheek sneller kunnen aflossen. We hebben ons weekendhuisje. En we zullen de studie van onze jongen kunnen bekostigen. Dat is allemaal mogelijk nou. Als Frank nog studeren wil, wanneer hij afzwaait. Dat moeten we nog maar afwachten. Nou, laten we het hopen. Heeft er de hersens voor? Hij heeft altijd willen studeren. Maar de laatste tijd zegt hij dat hij wil gaan trekken als hij uit dienst komt. Dan moet hij dat zeker doen. Hij is maar eens jong. In ieder geval zal ik hem financieel kunnen helpen, mocht hij later alsnog willen gaan studeren. Ik deed het allemaal voor jullie. Vlak je eigen ambitie niet uit, liefste? Nee, dat doe ik ook niet. Ik wilde zelf ook hoger op. Alleen dat het werk zoveel van me zou vergen, kon ik niet weten. Ik moet beslissingen nemen die niet steeds voor iedereen even prettig uitvallen. Ik bepaal voor een groot deel het lot van een paar honderd mensen, moet je bedenken. Ik ben mede verantwoordelijk voor aanstelling en ontslag. Dat is niet mis. Als personeelschef krijg ik te maken met de persoonlijke problemen van de mensen. Je wist wat voor een ellende ik tevoren krijg. Het gaat je niet in je koude kleren zitten. Oh Henk, je moet het van je af kunnen zetten. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je kan niet al het leed van die lui op je nemen. Dat wil ik ook niet, maar het houdt me wel bezig. Het geeft spanningen, begrijp je? Natuurlijk begrijp ik het. Ik verwijt je ook niks. Daar ben ik blij om. Denk niet dat ik je iets verwijt. Ik ben er trots op dat je promotie gemaakt hebt. Dank je, schat. Maar ik heb je zo graag bij me, s'avonds. Ik ben er toch. Bij me in de kamer, niet hier. Wat is dat nou? Ik wil je naast me op de bank hebben en mijn arm om je heen kunnen slaan. Dat klinkt veelbelovend. Ik wil dat jij mijn voeten masseert met je grote handen. Hm. Met Robert Redford ondertussen op Duitsland, hm? Nee, de televisie gaat uit. Ik denk niet dat jouw blonde filmster ooit last van constipatie heeft. Ik zou het je niet kunnen zeggen. Het interesseert me ook niet. Robert Redford kan me echt niet zoveel schelen. Dat is iets nieuws. Er is maar één man in mijn leven en dat ben jij. Ah. Ik ben het. Zeg dat nog eens. Er is maar één man in mijn leven en dat ben jij, Henk de Wit. Dat is altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven. Dat is lief van je. Eigenlijk heb ik geen reden tot klagen. Ik weet tenminste waar je bent. Er zullen genoeg vrouwen zijn die niet weten waar hun wederhelft uit hangt uithangt s'avonds. Prima, Annie. Zie de humor van het geheel in. Je bent een goede echtgenoot en een goede vader. Ik heb werkelijk geen reden tot klagen. En ik even min. Met een vrouw als jij. Die creatief, actief en intelligent is. En met het jaar mooier wordt. Ik hè? Ja, jij. <laughs> Vleier. Het is de waarheid. Het spijt me dat ik mijn geduld verloor, eerder. Het spijt mij ook. Ik had niet zo tekeer moeten gaan. Ik ook niet. Ik hou van je. En ik van jou. Kom je nou gauw? Uh, je zal niet meer gestoord worden. Daar ben je nogal zeker van. Ik laat niemand binnen. Doe gewoon niet op als er gebeld wordt. Uitstekend. Ik wacht op je. Ik doe mijn best. Tot zo dan. Tot zo. Ja, dat zou mooi zijn als ik niet meer gestoord werd. De radio nog maar eens proberen. Misschien dat ik nou meer geluk heb. Dat is beter. Veel beter. <laughs> Ik schrijf het achter elkaar op uh, Dat is niet gek, helemaal niet gek Ik heb hem zo af, deze puzzel Niks aan, eigenlijk een makkie Van Henk de Wit was een spel van Frans Verbeek, waarin Henk de Wit werd gespeeld door Paul van der Lek, Annie door Gerry Mantel, de buurman door Hans Veerman, meneer Gertsen door Frans Somers en de actievoerster door Maria Linders. De regie had Ad Leuplos.